Schiphol moet op piekdagen in juli extra veel reizigers teleurstellen. Gisteren maakte de luchthaven bekend dat in de zomerperiode dagelijks gemiddeld 13.000 passagiers niet kunnen vertrekken. Nu blijkt dat er zes dagen zijn waarop er nog meer mensen niet mee kunnen met de vlucht. Reizigers horen na dit weekend waar ze aan toe zijn, zegt verslaggever Wessel de Jong. Die luchtvaartmaatschappijen gaan dan vanaf maandag hun reizigers informeren... wat er met hun ticket, wat er met hun reis dan gaat gebeuren. Of dat annuleren wordt, of dat mogelijk verplaatst wordt. En dat dus eigenlijk allemaal om die werkdruk voor dat personeel op Schiphol... ...om dat te verminderen. In Amersfoort is een agent zwaar gewond geraakt. Maakte foto's bij een rotonde toen hij door een automobilist werd aangereden. De agent is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is niet in levensgevaar. Nederland stuurt binnenkort een waterexpert naar Suriname om te adviseren bij de aanpak van de watersnood in het land. Er valt al maanden veel meer regen in het land dan normaal. Later zullen er ook nog meer Nederlandse experts die kant op gaan en Nederland stelt ook geld beschikbaar voor noodhulp. Rappen als een baas, dat leerde een groep ouderen in Amstelveen. En die speciale ouderen-only workshop werd ook door niemand minder gegeven dan rapper Baas B. Het idee van deze workshop is oorspronkelijk ontstaan voor, uh, voor jongeren. Waarbij ik de jongeren hun verhaal op uh, papier bied uh, zetten. Toen ik met participe in een aanraking kwam, uh, zeiden ze, zou je het ook niet leuk vinden om het met ouderen te doen? En na een tijdje rijmen en puzzelen met woorden, lukte deze vrouw om een rap te maken. Eentje met het thema eenzaamheid. Ik ben alleen en vaak. Denk aan de mensen die zo dicht bij mij waren. Ik heb ze in mijn hart opgeslagen. Dan krijg je nog het weer. Het blijft lang warm vanavond. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag. In het zuiden kan het wel 35 graden worden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit.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 Come with me, baby More. Do you think we could carry on? Cause I feel you being gone And that I realized